Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Duitsland hebben ze heel veel last van het noodweer. In de Eifel zijn huizen ingestort door de regen en overstromingen. Minstens vier mensen zijn omgekomen. Tientallen worden nog vermist. Correspondent Judith van der Hulsbeek weet meer. Volgens de laatste mediaberichten zou het echt gaan om 50 tot 60 vermisten. En er zouden ook vier mensen zijn omgekomen daar in de omgeving. Het is niet duidelijk of dat ook mensen in die huizen zijn. Want de politie zegt ook de situatie is nog heel erg onoverzichtelijk. Er zouden ook nog veel mensen op daken zitten. Dus waar geen reddingsboten bij kunnen komen. Maar waar helikopters moeten worden ingezet. Dus de situatie daar voornamelijk is nu heel ja, dramatisch eigenlijk. Vannacht zijn hele wijken geëvacueerd. Stuwdammen worden goed in de gaten gehouden. En het leger is ingezet om mensen te helpen. Ook in ons land is het nog niet klaar. In Zuid-Limburg staat het water nog hoog. In Valkenburg wordt mensen aangeraden om binnen te blijven... omdat ze meegesleurd kunnen worden door het water. Onze verslaggever staat er tot zijn enkels in. Op veel van de winkelstraten staan decimeters water... en het stroomt hier nog met grote kracht door de... Bedding van de gul, maar ook daarbuiten door de winkelstraten. Valkenburg heeft ook last van stroomstoringen. Omdat koelkasten niet meer werken, kunnen mensen zonder eten komen te zitten. Het stroombedrijf zegt dat ze de problemen pas kunnen aanpakken als het water minder hoog staat. Ander nieuws, nu het veel over coronaprikken gaat, zou je bijna vergeten dat er ook nog andere vaccins zijn. Bijvoorbeeld die tegen mazelen en polio. Bijna 23 miljoen kinderen hebben vorig jaar niet zo'n prik gehad. En dat komt door de coronapandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF maken zich zorgen. Mazelen zijn superbesmettelijk en vooral in arme landen niet onder controle. Ze zijn bang voor nieuwe uitbraken. En in een bos bij Barendrecht heeft een wijkagent wel iets heel bijzonders gevangen. Een karakal, een grote kattensoort die een beetje lijkt op een links. Het dier was waarschijnlijk in het bos gedumpt door zijn eigenaar. Het is in Nederland verboden om er eentje te hebben. De dierenambulance zorgt er voorlopig voor. Het weer code rood geldt niet meer in Limburg, maar het is daar nog niet helemaal droog. En ook in het oosten en midden kan het flink regenen. In alle provincies behalve Zeeland en Noord- en Zuid-Holland geldt code geel. En het wordt vandaag 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk oosten en het knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Met zo'n 5 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. Door bergingswerkzaamheden is de N521 Amstelveen-Uithoorn. Dicht tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is ZFM Zandvoort. Hey, waar staan dan? Blijf niet langer binnen. Je moet weer beginnen.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 Sociar tu avaricia con tantas caricias tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mi sobana Le ha prendido fuego a mi cama. Vuelme que te necesito Que soy otro poquito poquito poquito Hasta la mañana. Man.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 FM. met een hoofdletter Z. van zon zee zamvoort en zomerhit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 To keep that traffic stopping The red light but it's shocking Incognito She's a She the beauty A darkened line of Gucci The working man of blow need a photo If you wanna know Then you gotta go on wow, a nose By the hungry and the eight floor Swap your bangles, sanctify the jungle, colour beets and mangoes to the makeful room.